Emotionaal. De bom die gisteren in de Marokkaanse stad Marrakesh 15 de mensen het leven kostte is op afstand CfM. of ontploffing Tot gebracht. Dat heeft de Marokkaanse dan. minister van Middellandse Zaken gezegd.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 In de Syrische stad Daraa zijn opnieuw doden gevallen bij gevechten tussen betogers en militairen. Volgens de mensenrechtenbeweging gaat het om 15 doden en zijn tientallen betogers gewond geraakt. In Daraa openden ordentroepen het vuur op mensen die ondanks een verbod na het vrijdagavondgebed de straat op gingen om het vertrek van president Assad te eisen. De stad is al dagen door het leger van de buitenwereld afgesloten. Volgens de mensenrechtenactivist zijn er de afgelopen dagen 83 mensen omgekomen. Ook in andere Syrische steden werd vandaag gedemonstreerd. Daarbij zouden nog eens negen doden zijn gevallen. Een Marokkaans gezin dat door buurtjongeren werd gepest vertrekt uit de Utrechtse wijk ter weide. Het is al het tweede gezin in ruim een jaar dat de wijk ontvlucht. De achterburen van dit gezin, een Nederlands homo vertrok al eerder uit ter weide. De pesters zijn Marokkaanse jongeren uit één gezin dat naast het Marokkaanse gezin woonde. Het gezin van de pesters is inmiddels uit het huis gezet, maar de pesterijen blijven doorgaan.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 Ja, oké, okay, dat maakt niet uit. We zijn wij alweer in de uitzending. Maar dat is snel. We zitten drie minuten over acht in Zandvoort. In uh, uh, het sportcafé met de talenten. En het uh, sportcafé, dat wordt ons uh, aangeboden. Onder andere door sportservice uh, Haarlem. Uh, Haarlem wilde ik zeggen. Door uh, Zandvoort en Heemstede. Uh, het is uh, gezellig hier. U kunt hier naartoe komen. En hier is uh, Mango's aan de boulevard. En nu helemaal, want we gaan met echte... ...grote talenten praten. Ik moet meteen iets rechtzetten. Imke van der Aar, mijn excuses. Ik zie al, het is... Uh, ...want ik zei tennis... ...en ze doet heel erg goed aan badminton. Uh, ik wil meteen met jou beginnen. Even de microfoon bij jou zetten. Um, stel je even voor... ...Imke van der Aar, hoe oud ben je? In 13 jaar. Ik neem aan dat je uit Zandvoort komt. Ja. Ben je hier ook geboren? Uh, ja. Moest je daarover <laughs> nadenken? <laughs> Die ouders waren erbij, dat, uh, ja. dat neem ik aan. Beppinton, uh, ja. Duinwijk. Ja. Uh, dat is in Haardem. Ja. Waarom? Omdat hij in uh, Zandvoort niet echt een grote club is. Hoor. Iets dichter bij de microfoon. Ietsje duidelijker. Ik doe maar net alsof het een uh, tegenstander is. en Die, die scheldt je ontzettend uit, maar dan netjes. Uh, geen... Bepenton, er is toch wel Bepenton in Zandvoort. Ja, maar niet op hoog niveau. Maar niet op jouw niveau. Nee. Ja. Duinwijk is misschien wel de grootste club van Nederland. Ja. Uh, dan denk ik aan uh, de hele familie Ridder. Hoe ben jij met dat virus, dat Bepenton-virus in aanraking gekomen? Nou, toen ik zes was heb ik een paar maanden gebementond. En toen ben ik er gegaan. Toen heb ik andere sporten gedaan. Toen mijn zusje acht was, toen was ze op bentbenton. En toen ging ik een keer mee en toen was ik ook op bentbenton. Niet... Uh... ...op vakanties uh, zo'n shuttletje slaan en dat je daardoor verslaafd uh, ja. bent geworden? Ja, mijn moeder die heeft er ook bij met hem. maar Aha. kwam meer door een zusje. Ja. Dat zie je vaak, hè? dat uh, kinderen het van hun ouders of moeder of vader overnemen, meestal van de vader. Um, ik ga naar de volgende dame. Um, Kelly? Ja. Keeper? Ja. Oftewel voetbal? Ja. Vertel, hoe oud ben je? Ik ben veertien. En zit je nog op school of ben je al full prof? Nee, ik zit nog op school. Ja. En je voetbalt hier in Zandvoort? Ja. Uh, ik zei het al, ik verklap het al, je bent keeper. Ja. Kun je niet voetballen? Ja, ik kan ook voetballen. Aha. Maar waarom word je dan keeper? Ja, de, we, hadden, we gingen altijd omwisselen met keepers. Doe de microfoon ietsje dichterbij uh, Bij de F's altijd gingen ze altijd om en om. En Toen was ik een keer en toen vond ik het heel erg leuk. Ik vind het knap, want keepers die moeten toch heel hard werken, dat wordt wel eens vergeten. Ja. Vertel eens, hoeveel train jij in de week? Vier keer per week en een wedstrijd. Vier keer per week? Ja. Dat doen de meeste props niet eens. Nee, ja, ik doe het wel. En wat doe je dan? Is dat specifiek keeperstraining? Uh, nee, maandag is het gewoon met mijn team. Woensdag is het eerst keeperstraining en daarna nog met mijn team. Donderdag is de KVB. En dan zaterdag een wedstrijd. Want je zit ook in een vertegenwoordigend team. Ja. En hoe heet dat team? Is dat meisjes onder 15? Uh, onder 14. Onder 14? Ja. En wat houdt dat precies in? Ja, het, is... het is zeg maar het Nederlands elftal voor meisjes onder de 14 jaar. Hè? Ja, uh, het is een district. We zijn district West 1. Ja. En daar zijn de beste 16 meisjes die horen daarbij. En daar hoorde jij bij? Ja, daar hoor ik bij. En dan ga je naar Zijst? Nee, uh, ik heb. Uh, uh, zondag, maandag en dinsdag heb ik een uh, toernooi, een eindtoernooi, in Friesland. Zo. Uh, met alle districten uit heel Nederland. Ja. En dan moet je daar dan tegen voetballen. Spannend? Ja. Ben je al zenuwachtig? Nee, niet echt. Ben je een coole kikker? Nou, nee hoor. Nee? Nee. En hoe ben je aan het voetballen gekomen? Ook van je moeder? <laughs> nee, van mijn vader. Ach. En mijn opa die was trainer. Opa en mijn oom, die keep ze ook. Zo. En die zijn allemaal super trots natuurlijk. Ja. En die staan allemaal in... Heeren, is het in Heerenveen? In Friesland? Nee, in Harkema Harkema De Harkemase boys. Ja. En daar staan ze allemaal aan de zijlijn. Ja. Nou is het voor een keeper altijd zo'n probleem. Als hij een fout maakt, is het een doelpunt. Ja, best wel jammer. En als die Ronaldo... Een fout maakt. Ja, dan zijn ze de bal kwijt en er is er niks aan de hand. Nee. Maar jij uh, bent meteen de pineut. Ja, nou, ik bijt wel van me af hoor. Ja? ja? Kun je dat wel? Ja hoor. Ik ga zo meteen verder met jou praten, ja, natuurlijk. Okay. Maar ik ga eerst uh, naar mijn derde gast. Ik uh, kijk er echt tegenop. Ze is dit keer alleen gekomen. Want je paard is, uh, is even weg hè? Ja, klopt. <laughs> Kajak. Ja, klopt. Kajak is terug naar huis? Ja, die is naar zijn oude baasje toe. Ja. Deed dat... Uh, ja, ik, ik, ik zal je meteen even voorstellen. Dit is, uh, dames en heren, Jade Oort. En Jade, u zult het niet geloven als... Het is radio, maar u ziet haar niet. Zij is te groot voor haar pony. Ja, klopt. Hoe kan dat nou? <lacht> nou, ja, ik ben gegroeid. Je bent gegroeid? Ja. Ik, ik kijk even naast me. Ik zie je kruk. Ja. <laughs> ja, hoe klein was die pony? Nou, uh, 1,28 en ik ben m, nou, iets groter. Oh, nee, nee, dan is het duidelijk. Maar, we maken er wel een grap over. Maar eigenlijk was het wel heel triest, hè? Ja, maar hij, ik wist dat hij ooit terug naar huis moest. Dus, en daar kwam een keertje van. En dat is, nou, vorige maand. Dus. Ja, een paar weken geleden. Ja. Heb je hem al gezien na die tijd? Ja, ik, op foto's. Op foto's, maar niet ja. uh, meer even naar uh, zijn stal? Nee, nee. Zou nee. dus je dat toch wel doen? Ja, denk het wel. Want het is in het oosten van het land, hè? Ja, heel ver weg. Ja, heel ver weg. Dat is een ent op een pony. Ja. Uh, jij bent, uh, mag ik toch wel zeggen, al redelijk goed. Ja. Want, vertel nee. eens. Hoe goed ben jij? Uh, ja, Noord-Hollands kampioen. Ik weet niet... Nou, dat is redelijk hoor. Ja. Noord-Hollands kampioen. Ja. Maar dat was op kajak. Ja. En nu? Rij je nu op je vader? Nee. <laughs> ik heb een nieuwe pony gekregen. Zo. En uh, daar ga ik het nu mee proberen of dat gaat lukken. Hoe heet die nieuwe pony? Sylvester. Is wat groter? Ja. Ja. En gekregen van uh, de wethouder? Nee. Van uh, mijn opa en oma, mijn moeder. Uh, en mijn vader en ja. Allemaal investeerders. Ja. Ja, dat hebben ze goed gedaan. Uh, jij bent, uh, ik denk wel de jongste hier aan tafel van de talenten. Hoe oud ben je? Tien jaar. Tien jaar, het is wat. <laughs> en nu al uh, Noord-Hollands kampioen. Wat, uh, hoe ben je aan dat uh, ponyrijen gekomen? Ben jij een echt, zoals ze dat noemen, paardenmeisje? Ja. Ja, uh, ik ben het eigenlijk door mijn moeder gaan doen en door mijn oma. En uh, ja, ik liep er als klein kindje al veel rond op stal bij mijn opa en oma. Maar er zijn heel veel meisjes en ook wel jongens die eh, pony gaan rijden. Maar er zijn er maar heel weinig die worden Noord-Hollands kampioen. Ja. Waarom ben jij het zo goed gaan doen? Kwam dat vanzelf of ben je er echt voor gaan trainen? Ik ben er echt voor gaan trainen. En hoe doe je dat? Uh, ja, uh, ja, vaak rijden. Vaak naar les toe. Vaak, ja, vaak rijden en... Moet je er talent voor hebben? Ja, ja. En wat voor talent? Moet je het aanvoelen met je pony? Ik hoor wel eens van Ankie van Gunsven bijvoorbeeld, met Dressuur. Die weet precies wat haar paard voelt. Heb jij dat ook? Ja, wel een beetje. Ja. Als jouw pony als kajak pijn had, had jij dat ook? Ja, dan ja. O, dat voelde hij ook? Ja. Zo. We gaan zo meteen verder praten. Ik vind het wel leuk. Tien jaar te groot voor een pony. Uh, talon Griekspoor. Over talenten gesproken. Ik zie hier staan kwartfinale NK Indoor. Vijfde van Nederland. Nike Junior Tour. Klopt dat allemaal? Ja. Dus dan ben je ook wel aardig goed. Ja. En tennis is hier groot in Zandvoort. Dat hebben we net uh, van meneer Smit al gehoord in het vorige uur. Um, wanneer ben jij begonnen? Hoe oud ben je eigenlijk? 14. Wacht even, even die microfoon. Ja, dat hoort tegenwoordig ook. 14 jaar. Veertien jaar? Ja. Wanneer ben jij met tennis begonnen? Uh, toen ik zes, vijf, zes jaar was. Dus mijn, uh, ja, mijn broers uh, Ja, Toen uh, wou ik het ook. Had je bijna een record dat uh, groter was dan jij. Ja. Als we het uh, <laughs> toch over vergelijkingen maken. <laughs> uh, je broers tennisten, ja. Je ouders ook? Nee. Nee? Nee. Maar die zijn wel helemaal gek geworden van dat spelletje. Ja. ja. Door jou ja. en je broers. Uh, waarom tennis? Nou, omdat ik het een leuke sport vind. Ja. Ben je niet begonnen met zoals elk jongetje uh, met voetballen? Ja, voetbal en tennis tegelijk. En toen moest je kiezen ja. en toen werd het tennis. En waarom moest je kiezen? Voetbal is een wintersport en zomer een tennissport. Omdat je tennis zomer en winter kan ja, doen? Ja, dat is waar. Maar het was eigenlijk altijd... Uh, het eigenlijk hoor ik wel eens zeggen... Tennis uh, in de winter en tennis in de zomer zijn twee verschillende sporten. Omdat het... Uh, buiten heb je last van de wind en je hebt een hele andere baan en dat soort uh, zaken. Ja. Tennis is tennis. Ja? <laughs> Jouw uh, carrière, die verloopt dus redelijk uh, goed mogen we wel zeggen. Vertel eens iets over die uh, Nike Junior Tour. Wat uh, is dat? dat er uh, zijn vier kwalificaties in Nederland. Dus, uh, rond de uh, zomer is dat. En de vier winnaars die mogen dan op uh, Rosmalen, Unicef Open. Een uh, groot toernooi. Die spelen dan tegen elkaar en de winnaar gaat naar het buitenland. Gewoon een buitenland? Ja, gewoon een van alle landen komen ze bij elkaar en die spelen dan daar tegen elkaar. En? Nee, die had ik niet gewonnen. Nee? Nee. Dus balen? Ja. Waar gingen ze naartoe? Uh, Bahama's. <laughs> oh, jongen. Ah, oh, de Bahama's. Ja. Pff, gaat er een bus naartoe vanuit Zandvoort. Um, ja, jammer. Maar wij gaan zometeen ook verder praten. We gaan even een stukje muziek uh, doen. Ja, ik vond hem wel leuk, Imke. Want ik krijg bij jou opeens... Uh, een muziekkeuze. Wakker worden van Jochem Meijer. Is dat uh, zo'n groot probleem voor jou? Wakker worden? Nou, uh, op trainingskamp in Denemarken. Heel goed een stereo installatie. In elke ochtend om half zeven. En uh, was dat onze wekker? Aha. De wekker, voor degene die het uh, niet goed konden horen. Op trainingskamp in Denemarken. Was Jochem Meijer met wakker worden. En dan gaan we nu naar luisteren. Wakker worden dus van Jochem Meijer. Voor haar speciaal als verrassing. Gewoon een ontbijt op bed gaan maken dus ik ga naar de keuken toe en maakte een prachtig ontbijt op bed voor de en ik loop naar boven toe en mijn moeder ligt gewoon op dat moment nog te slapen en ik dacht, hoe moet ik dat nou wakker maken ik kan wel wakker maken met shakespeare shall i compare thee to a day that art love maar dat schrik zich kapot weet je wel. dus dacht weet je wat <lacht> ik ik er bestaan altijd wel slaapliedjes maar bestaan er wel een wakker wordt liedje ik dacht weet je wat als ik daar op mijn manier voor haar even een wakker liedje ga zingen dus ik heb dat ontbijt op bed in mijn handen. Ik doe heel zachtjes de deur open. Ik loop binnen. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Werken, werken, werken! Dus, stress, stress, stress, Dus, Wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker wakker worden! Nou, ik kan me voorstellen dat je wakker bent. Als je in Denemarken op trainingskamp zit. Als Beppintonster met Jochemeijer. En dat elke ochtend. Uh, de rest van de dag liepen jullie dan uh, te stuiteren? Nou, we trainen drie keer per dag. Dus. Twee of drie keer per dag. Hé, hey, Pepinton, jij bent. Uh, nou, dat mogen we gewoon zo stellen. Jij bent goed, want je wint. En als je wint, dan ben je goed. Je zit in het belofteteam onder de 13 en onder de 15. Klopt ja, dat? Onder de 15, Nederlands team. Onder de 15, Praat ja, maar wat harder. Want de mensen hier om je heen zijn uh, luidruchtig, dus daar moet je bovenuit zien te komen. Ja, dat lukt je wel. Onder de 15 is het Nederlands team? Ja. Wat houdt dat in? Um, nou, met buitenlandse toernooien... Dan gaat de selectie naartoe. Want ik ben um, al naar Denemarken geweest voor een toernooi. En naar Engeland. En ik heb ook al in Nederland een heel groot internationaal toernooi gehad. En werd ik tweede met mijn dubbel. En ik had in de Pasen uh, een toernooi in Antwerpen. Daar deden twintig 20 landen aan mee. En ik ben met mijn single en met mijn dubbel tweede geworden. Zo. So. Uh, ja, en dan heb je ook nog... Uh, even kijken, dat had ik opgeschreven. Het OLVE toernooi. Ja, dat is, dat is dat toernooi. Dat is, oh, dat is dat toernooi. Ja. En dan heb je Almere, eind mei, Nederlandse kampioenschap. Ja. Hoe belangrijk zijn die? Uh, best wel belangrijk. Daar ben jij de favoriete? Nou, in de dubbel mix heeft wel kant. En in de single is 50-50. Want mijn dubbelpartner... De ene keer wint die, de andere keer wint ik. Maar dat wordt dus wel spannend. Ja. Is dat moeilijk als jij, jouw dubbelpartner ook je grootste concurrent is in, uh, in de singles? Nou, normaal speel ik niet met haar alleen met dat toernooi. Want de uh, nou, meeste spelen onder 15. Maar ja, ik, ik ken haar wel goed. Dus ja, aan de ene kant vind ik het ook wel leuk tegen haar spelen. Maar kant wil ik ook wel heel graag winnen. Moet je uh, niet een beetje een hekel hebben aan je tegenstander? Nou, of de baan wordt meestal boos voor tegenstander. Ik... Maar is dat dan niet moeilijk als je iemand zo goed kent? Nee. nee? Ik, uh, talon, hoe zit dat bij jou? Als jij tennist, want jij bent uh, een groot tennistalent. Ja. Uh, even over toernooien, de komende tijd. Wat ga je allemaal spelen? Uh, ik speel nou, vooral internationale toernooien in Nederland. Internationale toernooien in Nederland? In, ja. Leg eens uit, want dat snap ik niet. Nou, gewoon, uh, Hoe kan een internationaal toernooi in Nederland zijn? Gewoon een toernooi in Nederland, waar buitenlanders aan meedoen. Ah, met buitenlandse deelname. Ja. En dan praten wij over uh, toppers? Ja, het zijn verschillende categorieën. Het en met onder 18 eigenlijk. Dus uh, ja, het zijn nog lage categorieën nu. Omdat ik ook net bij 14 ben, bijna 15. Dus uh, ja. Wat, uh, wat speel je dan? Speel je dubbel? Speel je... Single. Alleen single? Ja, en soms dubbel erbij. Hoeveel train je in de week? Zes keer per week. Hoeveel uur? Uh, Zes keer twee uur? Twee, drie uur per dag, ja. En dan alleen maar slaan of nee, doe je ook, ook veel aan conditie? Ja, ook conditie training, ja. Doe je ook al aan mentale begeleiding? Ja. En wat, uh, hoe doe je dat? Wat, uh, ja, komt een psycholoog met je praten? Ja, gewoon een mentale trainer die praten over uh, wedstrijden en alles. Jij bent een, een, een, een uh, topper in de dop. Wat houdt dat dan in uh, met, je, uh, met je behoeftes, om het zo maar te zeggen? Wat, wat heb jij nou echt nog nodig om een topper te worden? Of is, er, is alles om je heen, de, de club, je ouders, je trainers, is dat allemaal perfect? Ja. Ja? Ja, leg dat aan mezelf. Helemaal jezelf? Ja. Maar je zit ook nog op school. Ja, klopt. Zou jij naar een, een school willen en kunnen waar je meer kunt tennissen dan leren? Daar zit ik al. Zit je al? Ja. Hoeveel je, of hoeveel leer je door de week? Nou, ik zit op school meestal 12 uur, heel kort eigenlijk. Van 9 tot 12 en dan in de middag trainen. Is dat zo'n loodschool? Ja. Wat voor uh, onderwijs doe je? VWO? VWO. Want het lijkt me moeilijk als je VWO zou willen doen. Ja. Toch? Om dat uh, op die manier te doen. Ja. Maar dit is, er is maar één ding wat jij voor ogen hebt, dat is over vijf jaar, noem maar wat, uh, top honderd. Ja. Dan heb je mooie voorbeelden, want het gaat goed met de tennis in Nederland, met Robin Haase. Zeker. Dat is ook jouw grote. Wat voor tenniser ben je? Meer krijtje of meer Haase? Ja. Gewoon een aanvallende speler. Aanvallend? Ja. Kräftel, hardcore? Maakt niet uit. Allrounder. Ja, maakt niet uit. Nou, heb je van die ouders? Die zijn zo gek. Die gaan overal mee naartoe. Die praten op elke verjaardag alleen maar over hun kind. Even, niemand hoort het verder. Hoe is het met jouw ouders? Nou, die gaan wel veel mee. Ze kijken wel meestal, maar het is niet dat ze het alleen maar over mij hebben. Je eigen. schaamt je niet voor ze? Nee. Gelukkig. Wij gaan naar het voetballen. Uh, dat is uh, altijd uh, Kelly. Altijd uh, interessant. Want voetbal is en blijft... Ja, tennis is ook een grote sport, maar voetbal is een hele grote sport. Ja, dat klopt. Uh, het betekent ook dat het moeilijk is om aan de top te komen. Ja, dat is En toch ben jij al aardig op weg. Ja. Wat wil jij nou graag? Ja, prof worden. Maar prof in ja. Nederland? Nou, Damesvoetbal ligt op zijn billen. Ja, het hoeft niet per se in Nederland. Als het in het buitenland kan, is het ook goed. Ja, je hebt uh, buitenlandse competities zoals Engeland, waar het goed is, Duitsland. Duitsland, ook. Amerika. Ja. Verenigde Staten. Heel veel mensen weten niet dat vrouwenvoetbal in de Verenigde Staten de tweede sport is, hè? qua mensen die het aan nemen. Ja. Ben je er wel eens geweest? Nee. Je droom? Um, ja, nou, hoeft niet. Maar nee? het zal wel leuk zijn. Daphne Koster is daar geweest. Ja. Volg je nou jouw helden of heb je geen helden? Ja, die volg ik wel. En wie zijn jouw helden? Nou, dat zijn niet echt vrouwen. Dat zijn mannen. Ja, laat nou, uh... Edwin van der Sarg? Naast Stekelenburg Stekelenburg. En Snijder Vind ik Schneider. ook wel goed. Slechte keeper hoor. Ja. <laughs> nou alhoewel, je weet het nooit. Uh, je zei al, je traint heel erg veel. Hoe is het met jouw school? Ja, ik zit niet op een loodschool. Het is dus wel jammer dat die er niet is. Maar uh, ja, ik combineer wel. Maar wat wat doe is je voor school? Uh, ik doe VWO. VWO? Ja. Dat betekent, ik heb ook een paar kinderen die op school zitten, dat je... ...heel veel moet leren en studeren. Ja. Waar haal je dan de tijd vandaan om ook nog zoveel te voetballen? Ja, gewoon plannen. Ja? Time management? Ja. Ik heb... Ja, ik doe dat gewoon zo. En... Tijd voor vriendjes, is dat er ook nog? Nee. Ik uh, heb geen vriendje. Nee? Nee. Daar heb ik ook geen tijd voor. Nee, dat kan me voorstellen. Uh, je zei al, prof worden. Maar het voetbal ligt in Nederland op z'n gat. Zijn er nou veel keepers uh, waarvan je volg jij keepers om je heen van jouw leeftijdscategorie of iets ouder? Nee. Dus je weet niet hoe groot de concurrentie is. Nee, weet niet. Je gaat het, moet het helemaal van jezelf uit hebben. Ja, maar ook de meisjes bij de KNVB die volg je dan wel. Ja. En uh, ik krijg uh, eind mei heb ik ook een uh, traject van allemaal keepers. Ja, daar hou je ze dan ook wel in de gaten. Ja. Ja. ja. En wat, die heb je nog niet gezien? Nee. En hoe ziet dat traject eruit? Dan ga je dus, je hebt zometeen eerst die drie dagen in ja. uh, uh, Friesland. En dan? Ja, da daarna in uh, eind mei heb je dus, uh, ja ik weet niet hoeveel keepers, maar een paar keepers. Daar ga je dan mee trainen. En uh, voor de rest weet ik het ook nog niet. En dan uh, Nederland zelf dan? Ja. En dan op reis. Ja. En dan in de Picture spelen en dan over een jaar of tien ga je naar de Verenigde Staten. Ja. Laat je je ouders huilend achter. <laughs> Alle van beide kanten. Ja. Denk je dat je, want dat iedereen praat altijd makkelijk over de tophalen. Mm -hmm. Maar zoals we net al bij talon hoorden. Eh, het mentale gedeelte eh, dat tussen je oren zit. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja. Word je daarop getraind? Nou, niet echt. Nee. nee. Je moet dus met Leo Steekman gaan praten. Ja. Die <laughs> weet er alles van. <laughs> ja. Eh, je ouders, hoe staan die er tegenover? Nou, mijn moeder die steunt me heel erg. Ja. En mijn opa en oma. Ja. En gewoon een hele familie. Ze ja. staan ook gillend langs de kant? Ja. Echt gillend? Nou, ze houdt zich wel in, maar uh, dat jij ze kunnen het wel. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. En dan ga ik naar uh, Jade. Naar mijn uh, paardenvriendin. Je hebt geen pony. Ik bedoel, dat was een flauwe grap, hè? Uh, je hebt wel lang haar. Ja. Je bent tien jaar. Ja. Jouw ouders die uh, steunen jou, dat moet ja. wel. Want ja. Zo kom je ook uh, voor een vierde aan Sorry. een pony. Een vierde van je moeder en een vierde van je vader. En de rest betaalde opa en oma. Wat wil jij nou bereiken? Wat, wie, wie is jouw grote voorbeeld? Uh, ja, uh, met het springen is het. Ja, dat is ook een man. Dat is uh, en Jeroen Dubbeldam en uh, Sven Harmzen. Yes. En ja, die volg ik wel. Ja, wel een beetje in de, in de paardenkrant. En, um, ja. Maar dat rijden wat je doet, dat is springen? Ja, en dressuur ook. Ook dressuur. Ja. Maar dat zijn toch twee heel verschillende sporten? Nou, een beetje. Het valt mee, want er zitten wel paar, best wel veel verschillen tussen. Maar aan de ene kant moet je eerst restuur kunnen doen voordat je kan springen. Dus... Hey, als ik nou eens een, een woord laat vallen, Olympische Spelen, wat denk jij dan? Ja, heen gaan hoop ik. Nou denk ik dat volgend jaar iets aan de vroege kant is. Ja. Maar even kijken, dan krijgen we daarna Rio, Rio de Janeiro. Een Beetje vroeg hè? Ja. Dan krijgen we daarna, weten we nog niet, Nee. 2028, dat is over... 17 jaar, dan ben je 27, ben je in de kracht van je leven. Dan hebben we in Nederland waarschijnlijk de Olympische Spelen. Ja. Zou je mij plezier willen doen? Wil je daar voor mij goud halen? Ik hoop het. Ja? Doe je dat? Nou, dat is goed. Ik ga nog even naar tennis. Want het leuke is met jaden, met paarders, paardensport, dat paardensport is een hele grote sport. Eigenlijk... Alleen maar eens in de vier jaar op de Olympische Spelen. Dan volgt iedereen paardensport. Bij tennis is het precies andersom. Iedereen volgt uh, Wimbledon, uh, Roland Garros, noem maar op. US Open, ja. Australian Open. En dan komen de Olympische Spelen. En niemand interesseert zich voor tennis op de Olympische Spelen. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, ik vind het uh, interessant. Kijken wie daar de beste zijn. Ja. Zou, je, zou jij, als je nou zou mogen kiezen, Olympische medaille. Of Wimbledon binnen. Allebei. Ja, <laughs> hallo. Wat een hebbert. Wat een Eh uh, Ja. Maar weet je, ik vind het wel grappig. Jij moet er over, je, je twijfelt erover. Je ja. kunt niet kiezen. Nee, het zijn allebei. Terwijl, ik weet zeker als ik een ja de vraag. Jij mag kiezen Jumping Amsterdam of uh, de Olympische Spelen. Dan zeg jij. Olympische Spelen. Tuurlijk, Olympische Spelen. Uh, voor, uh, voor jou geldt precies hetzelfde met badminton. Want badminton is... Eens in de vier jaar een hele grote sport. Want dan volgt iedereen. Het weet iedereen uh, wie er uh, voor Nederland uitkomt. Maar niet bij... Uh, ik noem maar wat... Uh, British Open of zo. Nee. Hoe kan dat nou? Snap niet. jij dat? Nee. nee hè? Maar wil jij ook aan de Olympische Spelen meedoen? Ja. Dat is echt je ultieme droom. Ja? ja? Ga ik naar het voetbal. Weer totaal anders. Iedereen praat over het WK voetbal... Maar Olympische Spelen interesseert ze helemaal niet. Nee. Zou jij aan de Olympische Spelen mee willen doen? Tuurlijk. Ja, dat vind ik ja. ook. Maar ja, het is niet voor... Uh, ja, vrouwenvoetbal is dat wel? Nee, dat is niet Olympisch. Volgens mij wel. Wel? Volgens mij wel, ja. Kun je nagaan. Hoe stom dat is, dat een, een sportverslaggever niet weet of vrouwenvoetbal... Ik weet heel veel van vrouwenvoetbal, maar niet of het Olympisch is of niet. Ja, het is niet bekend. Hoe komt zo het kind? dat het verschil tussen mannen en vrouwenvoetbal zo groot is? Eh... Uh... Ja, je hebt een... Uh, uh, het verschil ertussen is best wel groot qua... Hoe, hoe heet het? Fysiek? Uh, ja, fysiek ook. En het spel gaat veel langzamer, vind ja. ik. Vind je het leuk om naar te kijken? Vrouwenvoetbal? Ja? Nee. Daar was ik al bang voor. Sorry. Die microfoons staan nu even uit. Ik ook niet. Maar ik vind het wel heel leuk om uh, naar afloop uh, te kijken. Maar goed, uh, jij... Uh, Gaat dus een groter worden op dat gebied? Ja. Dat, is, dat kun je alleen maar worden als je dat voor jezelf hebt ingedacht. Dat, dat, moet je, dat kun je alleen maar worden als je daar zeker van bent. Ja. Want ik, dat valt mij aan alle vier van jullie. Op de een praat iets harder, de een praat iets zachter. Maar jullie hebben alle vier hetzelfde. Dat is een, een drive om uh, groot te worden. En is dat dan ook... Ik vraag het aan jou, aan de jongste. Is dat belangrijk... Voel je dat bij jezelf, dat je dat hebt? Dat je van binnen denkt van, ja, dat gaat het helemaal worden? Ja. Wanneer had je dat? Had je dat al? Ja, je bent nu al tien. Had je ja. dat al op je meer. Nou, nee, iets ja, niet echt heel erg. Wel iets minder, maar daar had ik het wel, maar niet iets minder. Gewoon... Heb, je, heb je nooit dat jij naar de meneesje gaat en dat je denkt van, gaf, ik heb er vandaag helemaal geen zin in. Dat heb ik wel eens. En wat doe je dan? Uh, vraag aan, aan mijn moeder of ik mijn pony niet hoef te rijden. En wat zegt je moeder dan? Soms zegt ze nee dat hoeft niet, soms zegt ze doe het gewoon. En dan rijd ik mijn pony's, want die moet, dat moet ook toch gebeuren. Moet gebeuren. hè? <laughs> jij wel eens dat je niet graag naar een training gaat? Nou, niet vaak, maar dat heb ik wel eens. En dan? Ja, dan ga ik er toch wel heen. Ja. Is wel de manier, hè? Ja. Jij, Salon? Ja, nou, ik heb het ook wel eens. Ja, want als je zoveel traint... Ja. Dan moet dat wel. Soms, ja. We gaan nog naar een plaatje luisteren. Nog één keer. Leuk dat jullie er waren. Dankjewel daarvoor. Heel veel succes. Uh, ik vraag even aan Jade. Ja. Ik zie hier uh, Kate Perry staan. Ja, met Firework. Waarom ja. Kate Perry met Firework? Ja... Ik vind het ten eerste een heel leuk liedje. En um, Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ja. Het, het, het klinkt gewoon lekker in de oren. Ja. Zullen we er maar naar gaan luisteren? Is goed. Kate Perry met Firework. Dames en heren, luisteraar in Zandvoort bij ZFM. Fijn dat u luistert. We hebben al een uur en 35 minuten over sport in Zandvoort en omgeving gesproken. Uh, ik meld ook even, normaal hoort u natuurlijk op deze geweldige zender twee uh, uitstekende uh, uh, verslaggevers, uh, presentatoren, Willem en, uh, en Luc Krom. En kom ik er toch net achter dat ik bij Luc Jaren heb zitten kijken naar uh, zijn voetballen. Uh, die, uh, hij kon echt goed voetballen, goede keeper, Lucrom En Willem van Denzen die uh, hoort u de volgende keer weer bij de sport op uh, ZFM. Maar nu mag ik en die houtkamp het een uh, keertje doen, eens per jaar. En dat vind ik heel leuk. We zitten bij Mango's, uh, gastvrij en gezellig. En we hebben net een heel leuk blok gehad met talenten. En wij eindigen net als vorig jaar met oudere sport in deze omgeving. En daarvoor heb ik aan... Uh, aan de lijn, wilde ik bijna zeggen. Aan tafel zitten uh, de dames Jeanette Schreuder van Nieuw Unicum. Ellie de Jong van Galm, weet ik nog van vorig jaar. En uh, Marcel van Rij van Maar Marcel, ik begin met de dames, als je dat goed vindt. Geen probleem. Galm, wat was het ook alweer? Uh, Groninger actief leven model. En daar staat mij nog van bij, van vorig jaar. Uh, dat jullie veel deden voor ouderen. Ja, uh, sport en spel voor 55 plus. Maar dat is heel breed. Het is ook heel breed, ja. Vertel, wat doen jullie allemaal? Um, nou, in de zaal, Ik uh, geef les in de zaal. en uh, Wij doen van conditietraining tot volleybal, basketbal, uh, noem het maar op. En vanavond hebben wij uh, gevolleybald met frisbees. Volleyballen met frisbees? Ja. ja. Ik probeer, ja ik viel even stil. Ik probeer me namelijk een plaatje voor ogen te krijgen dan zie ik het net... Een net, nou, een, een, een, een lijn met, ja. met dingetjes eraan en uh, gewoon je serveert met een frisbee. En, en de andere kant vangt hem op en speelt over. Je, mag, en... Oh, je hoeft hem niet terug te slaan. Je hoeft niet te slaan, nee. nee. Dat is wel zo handig. <laughs> Ik kan mij ook nog herinneren dat we het over Nordic Walking hebben gehad vorig jaar. Klopt, in ieder geval aan me... deze tafel. En uh, is dat ook niet iets wat jullie uh, deden? Ja, dat uh, doet mijn collega Marieke Kramer. Ja. En die is er vanavond niet bij. Die was vanavond verhinderd. Maar hoe belangrijk zijn dit soort dingen? Want over welke leeftijdsgroep praten we hier? Waar is dit voor? Wat jullie doen als school? 55. Plus. Nou, ben ik zelf persoonlijk bijna 54. Dan mag ik dus niet meedoen. Dan mag je ook meedoen als je zin ja. hebt, tuurlijk. Ja? ja. Nee, dan, dan is het goed. <laughs> uh, dan kom ik uh, bij de volgende dame. Jeanette Schreuder, ik kom zo meteen nog bij je terug hoor. Ellie. Jeanette, jij bent van Nieuw Unicum. Ja, klopt. Uh, vertel, wat, wat, wat hebben jullie met sport? Want uh, die Unicum, dat heeft bij mij altijd meteen, ik heb een gevoel wat met deze D daar vlak achter, uh, daar heb ik meer uh, gehandicapt. Klopt, daar geef ik ook bewegingslessen aan, maar wat we voor de zandvoortes en de plaatsen eromheen doen, is het aanbieden van watergymnastieklessen. En de enige voorwaarde waar de mensen aan moeten voldoen, is dat ze een beperking moeten hebben. In de zin van reuma, overgewicht. Dat soort uh, zaken. En de leeftijd is bij ons niet echt belangrijk. En slechte ogen, zoals ik? Ook. Mier mag 7? Ook. Ja, mag, mag. ook. Mag. Ja. Dat is een beperking. Ook oh, goed. Ik denk dat het een aardige beperking is, toch? Ja, dan nou, zet je bril maar af. Ja. <lacht> ja. Ja. Dan gaat ja. het licht uit. Uh, hoe, uh, hoe belangrijk is dit? Dit is heel belangrijk voor de mensen. Al, ik hoor als ik met vakantie ga... Dat ze het echt missen. Dan is het maar een week, twee weken dan komen ze echt terug. We zijn zo blij dat je er weer bent. We hebben het zo gemist. Want wat doe je precies worden. met de mensen? Um, zwemmen doe ik dus niet in het water. Dat mogen ze zelf doen. Ik geef een half uur bewegingsles. Ik loop veel. Ik doe veel aan krachttraining. Een stukje conditie. Een stukje evenwicht. Uh, eigenlijk het hele lichaam doorwerken. Ja, het is nog steeds een beetje breed. Lopen, is dat wandelen, is dat hardlopen? Nee, het voordeel van het water is dat je een groot gedeelte van je gewicht kwijt bent. Je bent ongeveer 80, 90 procent van je gewicht kwijt. Zo, dan ga ik gauw het water in. Dus je beweegt gewoon veel makkelijker in het water als op het drogen, laat ik het zo maar noemen. Ja, ja. Het gaat gewoon en... veel makkelijker. Het water ja. is lekker warm, ontspant ook. Beter voor je gewrichten. Ja. Ik noem maar wat, want ja. als je hard gaat ja. lopen in de duinen dan... Belast je veel meer je, je Ik heb een uh, vrij jonge dame. Daar ben ik mee gaan hardlopen in het water. En die had zoiets van hardlopen. Dat heb ik al in geen tig jaar gedaan. Dat ik dat nu nog kan doen. Maar dat soort dingen hoor je. Ik probeer me dat ook weer. Dan heb ik net. Uh, Volleybal met een frisbee. Hardlopen in het water. Springen in het water. Ja, dat, maar dat kan ik me nog wel voorstellen. Maar ja, hardlopen, hardlopen in het, het water. Hardlopen in het water is geweldig. Tot hoe hoog staat dat water? Uh, het staat meestal tussen de 1,25 meter 25 en de 1,35 aan dus dus beetje zeg maar rekening met, met de jammer... lengte van de mensen. Oh, nee, hoger, ja. ongeveer Borsthoogte. En ja, ik probeer weer, ja het is radio, dan ga ik me voortbewegen, ik gebruik mijn armen. Ja, en dan en draai je benen. om. Het maar mijn armen gaan veel sneller dan mijn benen, neem ik aan. Nee, nee, dat gaat gelijk gaat mee. Gaat automatisch? Je, ja, gaat automatisch. Want je hebt te maken met de weerstand van het water. En werkt ook je armen tegen. Mensen zijn geneigd om met hun armen op het water te gaan lopen. Dus ze krijgen van mij de opdracht, beweeg die armen mee in het water. Ja. En dan komen ze achter wat dat doet. Op het water lopen, dat heeft uh, tot nu toe maar één iemand gedaan. Ja. ja maar wel heel knap. Uh, ik ga naar Marcel van Rijs. Even ja. hey, bedankt. Uh, ken aan En dan denk ik, ken aan Dan moet ik meteen aan de hele familie van de geest denken. En dan moet ik aan Haarlem denken, maar niet aan Zandvoort. Nou, wij zijn uh, 15 jaar geleden, onder andere bijna 16 jaar geleden, zijn we begonnen. Uh, in Zandvoort. Uh, met ons tweede dans, Kennemieu. En, en uh, nou, het klopt inderdaad, de van de Geestes zijn de, de, de mensen die het over hebben genomen van Alpen Schutten. In 1948 dan begon die meneer met uh, Kennemieu in, uh, in Haarlem. Dat was een tandarts die... Uh, uh, de Canemiu uh, opgericht heeft als Canemiu uh, Amateur Judo Club. Ja. Waarvan heel veel mensen altijd denken dat het een of andere Japanse naam is. En ja, ja. ja. uh, dan denk ik: hoe zegt u? Ja, <laughs> het is gewoon de Canemiu Amateur Judo Club. En uh, in uh, 1978 heeft Koor uh, dat overgenomen. En in uh, 1995 zijn wij in Zandvoort gestart. Met uh, tweede debatans Canemiu. Maar dat is niet alleen Judo. Nee, dat was Terwijl. vroeger... Uh, werd eigenlijk in heel Nederland, uh, het sportscholen ontstonden vanuit judo-scholen. En er kwam natuurlijk steeds meer vraag aan, aan bewegen in groepsband. Nou, zo zijn wij eigenlijk begonnen met uh, ja, steeds meer groepslessen, maar dan ook bewegen op muziek. Want toen uh, zetten we een plaatje op en dan gingen we hardlopen op muziek. Of we gingen huppelen. Of, uh, en uiteindelijk is natuurlijk daaruit de aerobicoat ontstaan. Wat natuurlijk tegenwoordig gewoon heel veel vormen heeft. Uh, van van, van zoomba tot uh, ja, wij doen uh, bewegen op muziek, uh, maar dan op de fiets. Ja, wat het heet spinning. van spinning uh, we, we doen steppen er zijn we die steps bij gekomen uh, uh, vroeg had je nog de slides dat is een beetje schaafbeweging. dat hebben we ook op muziek en, uh, nou, uiteindelijk is het een heel pakket geworden dus, het ja, lijkt wij... wel wetenschap hè, tegenwoordig ook alle termen erbij met uh, Pilatus en de Ja, dat ja. ja. doen we ook <laughs> Nou, we hebben onze uh, <laughs> mensen voor het laatste blok voorgesteld. Uh, we gaan uh, zo dadelijk uitgebreid verder praten over ouderen en ook een beetje gehandicapte sport. Maar eerst een, uh, een plaatje en dan kijk ik even op mijn uh, Ellie. Heb jij dat weer aangevraagd? Ik heb het weer aangevraagd. Dat ja. heb jij vorig jaar ja. ook gedaan volgens ja, mij. Ja, klopt. Dan vind je hem wel heel erg mooi, hè? Ik vind Rod Stewart met Sailing. <laughs> ja, ik heb je te pakken. Ik keek even naar mijn techniek. I am safe. I am safe. laatste stukje van dit, ik mag wel weer zeggen, zeer gezellige sportcafé nu bij Mango's vandaan aan de, de boulevard, Barnaar uh, ja ik zit met uh, ik, wou, ik wou bijna zeggen ouderen, maar dat is uh, absoluut niet het geval we praten over ouderen, we hebben net over uh, Nordic Walking gehad en toen kwam meneer Fred Kroosberg uh, naar de tafel, en die zei ja Nordic Walking dat is hartstikke populair hier en daar zijn wij heel goed in van de AMBO, meneer Roosbeer. Klopt toch? Ja, dat klopt zeker. Vertel. Nou, uh, ouderen die uh, gaan zich steeds meer weren in de samenleving. Het is natuurlijk bekend dat er ontzettend veel ouderen aankomen, ook in Zandvoort. Uh, niet alleen op uh, basis van vrijwilligerswerk, maar ook uh, mensen willen gewoon lekker bewegen. En dat betekent dus dat uh, Nordic Walking uh, hier in de duinen van Zandvoort met uh, nog gratis zicht op alle... Uh, herten en andere natuurverschijnselen hier in Zandvoort uh, op een goede manier hun uh, spieren en hun uh, gezondheid kunnen, kunnen waarborgen Is Nordic Walking een sport? Uh, ja, het is een sport Waarom is het een sport? Uh, omdat het uh, te maken heeft met uh, conditie opbouwen het heeft te maken met uh, uh, je bloed uh, lekker laten stromen het heeft te maken met uh, in een groep uh, bezig zijn en in de natuur, nou wat wil je nog meer? Ja. En techniek? Techniek ook. en techniek ja. Ja, ja. en wij hebben natuurlijk een uitstekende gecertificeerde uh, uh, leidster die dat allemaal vakkracht, dat is mooier om dat te zeggen en dat is Marieke Kramer en die zorgt ervoor dat mensen met een goede warming up en uh, goed uh, de spieren losmaken uh, in staat zijn om uh, dikke uren uh, in die duinen flink uh, tekeer te gaan via ambozandvoort.nl kun je ja, terechtkomen ja, mooi, dan weten we dat ook uh, dank u wel. Ik ga nog even terug naar Marcel. Marcel, uh, keep fit 55 plus. Zal ik opeens staan. Ja, dat doen Goed, we al he? jaren. Vertel, dus wat is het? Zolang wij in, in Zandvoort zijn, uh, zijn we daar al mee bezig. Wat is het? Ja, het woord zegt het al keep fit. Het wil zeggen dat mensen uh, um, eigenlijk in het verlengstukje van uh, bijvoorbeeld aerobic, uh, bewegen muziek, uh, door kunnen gaan met, met, met bewegen. Wij doen het ook op muziek. Uh, we proberen het hele lichaam op, te onderhouden. En dan praten we over uh, het, het, het, de flexibiliteit in de schouders, het, uh, het doen van buikspieroefeningen, het uh, opbouwen van conditie. Zodat mensen ja, kwalitatief uh, prettig ouder kunnen worden. Ja, maar dan ben ik 55 plus en dan uh, raak ik geblesseerd. En dan? Gaan we dan gaan we gewoon naar het medisch fitness toe. Ja? Jij hebben, hebben ook nog. Jullie hebben alles onder je? alles. Jou? En uh, ook nog gesubsidieerd? Uh, ja, dat kan. Ook dat nog? Nee, wij worden niet gesubsidieerd. jullie zijn gewoon een bedrijf. Wij verkopen sport. Ja. Is dat een succes? Want je zegt, we doen het al jaren. Dat uh, Keep Fit 55+. We hebben het nu over de iets oudere sporter. Bewegende medemens. Is de Zandvoort in voor Keep Fit 55? Ja, zeker. We hebben een groep van... Uh, ja. Als iedereen er is, hebben we er 40. Ja, maar dan denk ik... Ja, Hartstikke leuk 40. Er zijn 21.000 inwoners. Nou, dat is al, eh, laten we zeggen, 5.000, 6.000, 7.000 boven de 55. misschien wel meer, misschien wel 10.000. Ja. En dan praat je over 40 mensen die meedoen. Ja, ik denk dat er nog steeds een, een, een, een hele goede drempel is. En dat is natuurlijk altijd eigenlijk al geweest. Portugal, ja, dan word je alleen maar heel groot, heel breed en heel sterk. En uh, ja, wij, ik denk. Dat, dat, dat, ja dat is niet meer zo Wij hebben maar 4 tot uh, 82 Is de oudste die bij mij rondloopt 82 wow. ik, uh, ga En ik ga nog een spagaatje Een spagaatje Ja echt, dat is een meneer die nog steeds spagaat 82 Dat vind ik sowieso al ja. <laughs> Ik ook, ik, ook. Moet, ik, moet, ik moet er niet aan denken Dan uh, krijg ik toch een heel hoog stemmetje um, Ik ga uh, door naar Ellie Over uh, We hebben Celine gehad ik, ik, ik vroeg me nog eens, waar, waarom is sailing nou zo apart voor jou? Ja, ik heb het vorig twee jaar ook keer aan gezegd. Aan nee, ik, ik, ik, vond, ik vond het gewoon altijd een leuk nummer. En als ik uh, door de duinen fiets, zit, ik altijd te zingen. En dan komt dat ook voorbij. En ik begreep het niet. Maar als je echt uh, lekker aan het fietsen bent, dan kan je er heel lekker uitbrullen. Ja, <laughs> ja, ja, dat kan ik ja. we wel voorstellen. Um, hoe gaat het met Galm? Als we het vergelijken met vorig jaar. Vorig jaar heb je verteld, het gaat goed, we zijn op de goede weg... Zit er groei uh, Iets. Er zijn een aantal mensen weggegaan. Ook naar reguliere sport. Dus uh, misschien ook naar uh, Kenamjoel. En uh, er zijn ook een paar dames geweest uh, bij bewegen in het zwembad. Maar dat maakt toch niet uit? Nee, maar dan zijn ze dus bij mij weg. Maar ja. ik heb dus een ja, nieuwe lichting binnengekregen. Je ziet het niet als concurrentie, dat bedoel ik eigenlijk. Nee, de uh, bedoeling van het GALM-project is een wezen om mensen uh, mee te laten doen aan reguliere sport. En uh, in het GALM-project maak je kennis met allerlei uh, sporten. Dat, dat is een gedachte. Dat, dan is het dus, als zij naar Nieuw Unicum gaan of naar, uh, de, naar de sportschool, dan is dat eigenlijk doel bereikt. Eigenlijk wel, ja. Maar er blijven ook altijd galmgroepen draaien... die het ja. uh, gewoon gezellig vinden om met elkaar te sporten. Jeannette? Ja? Wanneer is uh, het voor jou een succes wat je aan het doen bent? Uh, als ik regelmatig goed bezette groepen heb. De mensen heel regelmatig komen. En dat gebeurt. Kun je bij jou het succes aflezen aan gezichten? Ja, absoluut. Want ze zeggen wel... Uh, uh, dat als je een gezond lichaam hebt, dat je geest gezond is. Dat Jan. lijkt mij bij jou af en toe ook niet zo te zijn. Omdat de geest, geest altijd ziek is. De bij de meesten niet, die ik in het water heb. Is de geest niet ziek, is het echt het lichaam wat niet meewerkt. En dan het contact met anderen, met lotgenoten. We bijvoorbeeld dinsdagavond hebben we een obesitasgroep. Dus mensen met zeer veel overgewicht, echt zeer veel. Echt richting de 150, 200 kilo. En daarna hebben we een groep met reuma-patiënten. En dan is het lotgenotencontact is ontiegelijk belangrijk. Dus een half uurtje, s'avonds geef ik drie kwartier les. En we sluiten altijd af met een kopje koffie, met wat lekkers erbij. Het lijkt me bij die obesitas, maar je geen, geen goed plan. Daar doe ik het dus alleen als er iemand jarig is. Bij de andere groep doe ik het iedere week. Maar dan, ja, dan komt er van alles langs. Er worden ervaringen uitgewisseld, er worden vragen gesteld. Hoe ga jij hiermee om? En het, ja, het is gewoon een hele, heel is belangrijk een gebeuren. Is er een drempel voor de mensen? Ja, vooral denk ik omdat het op het terrein van Nieuw Unicum ligt. De meeste mensen weten ook niet dat daar een zwembad is en dat er gebruik gemaakt wordt door mensen van buitenaf ook. We hebben nog een paar minuten de tijd. Een minuut of vier, schat ik zo. Jullie mogen alle drie ons beurt zeggen wat je nou heel graag zou willen. Wat er zou gebeuren met jullie vakgebied, zeg maar. Ik begin met jou, met Nieuw Unicum. Wat moet daar nou mee gebeuren? Ik, ik proef een beetje van we zouden eigenlijk van het terrein weg moeten. Nee, ik zou uh, bij Unicum zou ik meer uitbreiding willen hebben. Ook voor de bewoners zelf, naar het sporten op het, uh, op het drogen noem ik dat altijd. Daar gebeurt heel weinig aan bewegen. En voor het water zou ik eigenlijk nog meer uitbreiding willen hebben voor doelgroepen. Omdat dat... het zo slecht bekend is nog. Weet, uh, kom je bij de wethouder ja. weten de gemeente wat? Dat weet ik niet. Dat denk ik niet namelijk. Waarom niet? Dat ligt dan aan jullie. Dat ligt aan Unicum. Ja. Maar dat gaat veranderen in de toekomst. We hebben een andere uh, jaarvisie. Dus we, ze willen meer naar buiten gaan trainen. En kijken of ze doelgroepen binnen kunnen halen. Ja, ja. Ja. Hoe is het bij jullie met Gal? Wat, wat, wat zou je nog heel graag willen? Wat, wat moet er nog gebeuren? Ik zou heel graag uh, meer groepen willen hebben. Ik zou heel graag willen dat meer 55-plussers meedoen aan de fit-testen. Uh, zodat ze dan uh, een beetje weten hoe hun conditie is. Ja, zegt, wacht, even, ik, ik onderbreek je. Sorry dat ik dat doe. Nee. Je zegt ik wil dat er meer 55-plussers meedoen aan de fit-testen. Dan moet je wel eerst uitleggen wat een fit-test is. Nou, dat uh, wordt georganiseerd door Sportservice. En dat uh, doet Hubert. En dat is eens per jaar en er worden dus uh, mensen aangeschreven en die kunnen zich dan opgeven en die, uh, die worden dan gecontroleerd op uh, bloeddruk, gewicht, uh, lengte en die doen dan allerlei testjes, uh, handvaardigheid en uh, spierkracht en ook een wandeltest, ook een conditietest en dan uh, krijgen ze een uitslag en dan kunnen ze bij uh, de deskundigen uh, uh, gaan vragen wat, wat ze aan sport zouden kunnen doen. Men kan daar altijd uh, naar toe komen via de website Sportservice Zandvoort. Kunt u even intikken op Google of zo. Kunt u daar terechtkomen. Altijd goed, dan komt u bij Grant. Ja. Maar wat zij nou heel graag willen, wil je nog iets van? Uh, de wethouder, oh, hij is alweer weg. Zit nog? Ja. Daar staat oh, hij staat de aan de bar de de natuurlijk. De de bar. <laughs> <laughs> hij is er nog? zou nou heel graag iets, iets heel graag willen hebben, als je nou een ton zou krijgen wat zou je daarmee doen oké, okay, dan zou ik heel graag een hele grote zaal willen hebben, of in elk geval een aantal zalen en waar je dus uh, ook daarna gezellig koffie kan gaan drinken want nou, dat dan kan zou er in de gaan geen gaan zaal gaan. In de <laughs> <laughs> eh, tot slot, dan komen we bij jou Marcel um, wat wil jij nog hier is Antwoord, hier is Antwoord. Hier is wat ik wil. Ik, wil. Ja, ik keek even naar Gert en net. zeg ik het zeggen. Nou, ja, wij willen gewoon heel graag toch wel een, een, ja, nog een heel mooi een nieuw pan inzetten. En daar zijn we heel druk mee bezig. En, uh, waarbij we alle faciliteiten die je maar kan bedenken binnen de sport. Uh, we gaan niet zwemmen hoor. Okay, <laughs> uh, ja, gaan uitbuiten. Er zijn eigenlijk meer mogelijkheden binnen, binnen de sport. En uh, ja, we willen gewoon eigenlijk nog meer. Nog meer, nog groter. Nou, groter. Uh, ik, ik ben gewoon beperkt in de dingen die ik kan doen, omdat ik gewoon mijn uh, uren continu vol zit. En ik wil gewoon meer zalen en meer, meer mogelijkheden. Na twee uur moet ik het helaas gaan afsluiten, dit uh, sportcafé. Het was uh, ontzettend leuk, moet ik weer zeggen. Ik was hier weer met zeer veel genoegen. Ik bedank Mango's voor de uitstekende uh, verzorging hier. Ik uh, bedank onze gasten die hier vanavond aanwezig waren. Heel en graag jullie. gedaan. Het was weer waar genoeg en het zit wel goed met Zandvoort. Dat gevoel had ik vorig jaar en ook dit jaar. Er wordt wel eens wat gezeurd onderling. Maar het komt wel goed en het zit wel goed. Ook met die wethouder. Want dat is wel een goede vent. Ik bedank de Zandvoorters voor het luisteren. En graag tot volgend jaar. En jongens van de techniek ook. Perfect gedaan. ZFM was dit. Mijn naam is Andy Houtkamp. Tot de volgende keer.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 Output Out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost a head. Even when she was given head. She says, hey, babe. Take a walk on the wild side. Said, hey, babe. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.